En nu? Ja? Oh jee, het is wel een hele grote hals. Drinkt dat nou makkelijk, zo'n grote hals? Ja, een Komt, Klonk Ik kan er moeilijke snor mee maken, maar jeetje wat spulzuchtig is. Mooi hè. Beter snel hè. Ja je hebt hem, je hebt <laughs> ja. hem, je hebt hem ja. Dat is een hele leuke dit. Hey, lekker, kom bij. Het is wel weer te horen dat jullie een toernooitje Moskou achter de rug hebben. Wat, wat zei ze daar over jullie relatie? Er is niet te veel propaganda over, gemaakt. Nee, gewoon een beetje geheim en stil. Ja, ja oké. Okay. Nou, ja, Je hebt vast ook wel Russische afluisterdiensten, dus laten we er verder niet over uh, op ingaan. Laat ik het zo maar zeggen. Eh, hoe, hoe, hoe is het voor de rest? Ik, ik zie dat je een ongelofelijke slijtplek hebt. Ik? Nou, dat is natuurlijk Ja, het is ongelofelijk. Dat is echt een... Met je Bubbles hè? Ja. En bubbels komt Zo. Bubbles komt die. Bubbels heeft een echte Die heeft een echte slijtplek, ja. Die, die heeft bijna geen hout meer daar zelfs. Hier komt het, daarna komt het hier van. Ja? Waarom doe je dat dan? Het vanzelf. Oké. Okay. En wanneer gaat het dan vanzelf? Doe het eens dat het vanzelf gaat. He? Nou, ik wil maar nou wel even kijken wanneer het vanzelf gaat. Ja, dat is eigenlijk als ik met plettrum speel. Oh ja. Ik heb nou geen plettrum. Oké. Okay. Waarschijnlijk ga ik dat ook niet doen nou, Oké. Okay. Maar nou, als ik het ga doen, dan zou ik je een seintje geven. Ja, oké. Okay. Iedereen is eigenlijk gewoon heel benieuwd. En hè, waarom heb jij weinig slijtplek? Het zou wel eens kunnen zijn dat de lak anders is. De, de lak is gewoon anders? Ja. Harder. En toch is het net zo'n soort uh, gitaarding. Mm -hmm. Er is wel sprake van slijtage, maar niet zichtbaar. Oké. Okay. Maar je hebt er een keer flink mee gegooid? Dat is nog wel een beetje te horen hoor. Is dat deze? Nee, dat was die niet. Cursussen heb je er nou voor nodig om dit ongeveer te kunnen? Want op de chat is een hele discussie over cursussen en of je ze nou nodig hebt en of het nou belangrijk is en, en of het nou wat zegt en, en hoe, hoe duur is het? Cursus, wat is eigenlijk een cursus? Een cu cursus is dat je dus leert hoe iemand anders zegt dat het moet. Oh ja. Dat is een cursus. Maar dat is okay. Dat, dat raad jij af, ja. want de, we hebben hier dus een expert en die raadt het dus op dit moment af om welke vorm van cursus dan ook te doen. Maar, maar, maar, maar zwemmen is toch wel best wel handig om te leren? Mm -hmm. ja. Ja. ja, dat is lastig, want zwemmen is er dan handig, fietsen ook. Fietsen, fietsen. Maar fietsen, probeer maar eens na te denken. Cursus Hoe fietsen en een cursus is. zwemmen kan wel. Het lijkt me makkelijker om iemand te leren fietsen dan om iemand te leren zwemmen. Um, maar iemand leren ja. fietsen lijkt me ook wel best lastig uh, Nou, uh, kun, je, kun jij dan de zwemcursus geven? Dan doet hij uh, de nou, fietscursus hoe, hoe, hoe, zou, hoe zou het boek eruit zien? Wat zet je daarin? Nou, ik, een, een zwemcursus in een boek lijkt me niet echt Nee? Nee oh. Ik denk boek. niet dat dat echt ah. een, een handige methode is oh. Een fietscursus in een boek ook niet echt mm. Nee, nou, dat dus heb ik het niet weten. Ja. Nog een <laughs> ander cursusidee? Gitaar spelen. Een, een cursus gitaar spelen. Ja. Nou, wa, wa, wat mag dat ongeveer kosten? Wat levert het ongeveer op? Stel je voor, eh, er komt iemand naar je toe, die heeft eh, nog niet eens een gitaar. Die gaat eh, onder jouw invloed gaat naar de Lidl toe en dan haalt hij een gitaar. En dan... Ja, dan komt hij bij jou en dan voor, voor een cursus gitaar. Nou, hij zegt mag... meneer, ik wil gitaren. Ik heb begrepen dat u kan gitaren. Kan u mij een cursus geven in gitaren? Wat, wat, wat zou hij dan het eerste moeten leren? Weet ik niet. En dan moet hij van jou dus geen cursus hebben. Ja, uh, dan moet iemand. natuurlijk uh, wel, dat kan wel, maar. Uh, uh, dat kan ik toch niet zo zeggen. Uh, laatst ook mijn neefje. Een jochie van 9 of 10 of zo. En heeft een paar akkoorden geleerd. Ja maar nou precies. Zo'n jochie bedoel ik. Hij ha wil gewoon graag gitaar. Hij vindt het leuk. en uh, Dan zit hij zijn vingers neer en kan hij een paar akkoorden nemen. En uh, zo ga hij dan nog verder, verder. En uh, dat is, zo begint bij jou de cursus? gewoon. Nou bij hem wel. Oké. Okay. Nou ik, ik vind het een... Uh, een goede, ja, methode eigenlijk. Gewoon, je leert gewoon een paar dingetjes, zodat je een beetje lekkerder voelt op de gitaar. Ja. Van kijk, ik kan dit mama, kijk, ik kan dat papa. En dan ja. aan al je vriendjes natuurlijk laten zien, wat je allemaal niet kan. Ja. En dat heb jij dan op je geweten en, en dat is goed voor je karma, toch? Weet ja, dan moet ik de specialist vragen. Is dat goed voor je karma? Ik weet niet, ik heb niet zo'n soort auto. Oké. Okay. Nee, ja, dus sorry. Ik, ja, ik, ik, ik zag je sleutelbos. Ik, ik, dacht, ik dacht dat merk je te herkennen, maar... Niet? Nee. Oké. Okay. heb een hele andere soort auto. We hebben toch een hoop Ja. Oké. Okay. Dat is toch een hele oude auto dan? Ja, voor karma. <lacht> nee, nee. Ik heb geen karma. Ik heb een astro. Oké, okay. dat, dat klinkt heel space. Ja, hè. Even naar de aliens. Mm -hmm. Oké, okay, uh, ja. Uh, is, is die ook de stemmen, die gitaar? Oké, okay, mooi. Is die vuilste? Nee, nee, maar dat is toch wel iets uh, wat dan ergens niet klopt. Maar nee, het, uh, het geeft karakter, hè? Dat is karakter, ja. Dat, dat komt, hij heeft geen slijtplekken. En je, je hoort dat gelijk. Misschien moet ik ook wel geen blazen. <lacht> nee, ja, het ziet er eigenlijk wel ongelooflijk juist uit, wel. Ik zou er hier ook nog eentje met schuilpapier doen, ja, doen. Gewoon eentje dat je gewoon nog iets heel bijzonders doet, wat ja, niemand heel anders heel doet. <laughs> dat niemand die kan zien. Als die mensen beginnen te zeuren over die slijtplekken aan de voorkant, dan kun je altijd nog komen met die slijtplekken aan de achterkant. Moet je eens kijken. Dat is nog veel erger. Een monster slijtplek. Een <laughs> Maar, maar, maar zou je even willen kijken of die, of, of de stemming daar klopt? Dus gewoon even. Krijg klachten. Helemaal of. denken. Op het einde van de vanuit het verre België is slijtplek tot ons doorgedrongen en slijtplek heeft jeuk en hebben jullie een idee wat we eraan kunnen doen als slijtplek jeuk heeft, wat doe je dan? Jij bent de slijtplek specialist, zal ik maar zeggen, dus jeuk jij wel eens je slijtplek? <laughs> Jezus, dat is wat een vraag ja, dat is echt, dat is een heel diep programma ook, met ongelooflijke geïnteresseerde luisteraars. Jeuk jij wel eens je slijtplek? Ja, le, jeuk, jij de vraag. Wel, jeuk jij wel eens je slijtplek? Nou, ik wil de vraag duidelijker krijgen. Oké. Okay. Wat is je slijtplek? Dat, dat weet ik niet, maar slijt... Zou dat voor jou zijn? Stel je voor iemand vraagt die vraag aan jou... Wat denk jij dan bij je slijtplek? Dan denk ik aan mijn rug en aan mijn knie. En daar jeukt het wel eens. Dus dan jeuk ik terug. rug en je knie? Ja. En dan jeuk jij je rug of je knie? Ja. Jeuken is dan niet echt een, maar een ik, werkwoord? Maar ik, ik weet niet hoe dat in België is. Is, is jeuken een werkwoord? Dat is een goeie ook. Jeuken, ik jeuk, jij jeukt, we hebben gejeukt. Een hulpwerkwoord. <laughs> Nee, maar je hebt toch wel eens gejeukt? In mijn jeugd heb ik ongelooflijk veel gejeukt. Echt, het, is, het is een en al krabben bijna. Ja, ja. Maar ja, dan was ik ook een vissersjongetje in die tijd. Hè? Het is zo'n zeggen ook het ergste wat er is. Als je iets hebt wat jeukt en je kan niet krabben of je mag niet krabben. Dat is nog erger. Hè? Dan moet je de hele tijd zo van, ik, ik wil niet. En dan gaat het nog erger jeuken. Maar het mooie is: als je nooit krapt, jeukt het ook nooit erg. Oké. Okay. Kijk, dit is nou een tip waar de mensen wat aan hebben. Ja. Niet terugjeuken, lieve mensen. Nee. Gewoon niet terugjeuken. Slijt het ook het minst. En dan krijg je geen slijtplekken ook nog. Ah. Wauw. Zie je? Kijk. Nou, sorry hoor, maar daar, daar kan geen medisch spreekuurtje tegen op. De, dit soort. Maar het is een discipline. Ja, dat is duidelijk. Wat ben je nu aan het doen, trouwens? Hé? Een kriebeltje had ik. Oké, okay, dat is geen jeuk. Nee. Nu ook niet, hè? Nee, nee. Ik zoek me check. <laughs> Hier zit een check, maar dat is een andere, die zoek ik niet. Hé, hey, kijk. Misschien doen. Oh. Ja? Kijk, dit, dit is nou het mooie van radio hè? Dat jullie, jullie zien de stress niet En ik zie de check Nee, je ziet de check helemaal niet Ik zie de check wel Toevallig Ik denk je maar niet alles uh, Wat blinkt is goud, vriend Nou, het, het ziet er echt uit Net zoals dit ongeveer Maar dan dunner Dunner? Ja, en dat ja. Hier bedoel jij Ja Dit is een nieuwe Oh Die is net zo dik als die van mij dus Oh, oké. Okay. Kijk, jeetje. Hè? Nou, gevonden. Doe in een andere zak om de verwarring nog groter te maken. Oh. Zo. Nou, vertel maar eens hoe je dat doet. Dat is best wel ingewikkeld hoor, dit is radio. Hè? Dan moet je de mensen altijd uitleggen hoe, hoe je iets doet. En, en waarom en, en, en sinds ja, ik wil nog even terugkomen op het fenomeen lesgeven lesgeven, kom <laughs> maar even terug op het fenomeen lesgeven ik denk dat uh, een, go een goede leerling die vindt zijn eigen meester zeg maar. oké, okay, nou, nou Jacco ik hoop dat je er nog bent uh, dit is onze boeddhistische wijsles voor vandaag niet te moeilijk doen, kun, kun je het nog een keer uitleggen? Een goede leerling? Die vindt zijn eigen meester. Oké. Okay. Wauw. Ik wist dat dit programma diep zou gaan, maar zo diep. Maar kijk, als je, als je iets wil leren, of doen, dan wil je dat. En die wilskracht. die is van uh, belang. De wilskracht is van belang. Ja over wat voor wilskracht heb je dat dan? Dat je het leuk vindt. Ja, dat, ja, dat je daar passie voor vindt. Passie? Passie. Wauw. Ja. Ja, nou ja, ik... Ja, het is, weet je, het is zo dat... Uh, er zijn zoveel constructies mogelijk. Kijk, je kunt bijvoorbeeld... Uh, een kind wat opgroeit in een van de gezin waar muziek hoog in het vaandel staat. Een jochie moet piano spelen. En die vindt er geen kut aan, maar hij moet dat elke dag doen. En dan wordt er typisch goed in. Vanwege de reclame doen we ook even lul er doorheen roepen. Ja, lul ik oké. verder. Je ja, ik. Okay. En uh, op zijn twintigste zegt iedereen dat hij daar de wereld mee over moet. Omdat hij zo goed, hij is de beste van de hele wereld. Maar hij vindt het niet leuk. Hij vond het nooit leuk. Hij is het nooit leuk gaan vinden. En... Hij gaat toch de wereld rond of hij gaat toch niet de wereld rond. Of hij was vroeger zo dwars dat hij toch niet piano ging spelen, of zo dwars dat hij toch gitaar ging spelen. Of hij, het was zo dat hij het toch deed wat zijn ouders zeiden en dat hij het op een gegeven moment leuk ging vinden. En dat hij er wel was, allemaal mogelijk. Het is allemaal mogelijk, maar meestal plegen ze zelf met dat soort mensen. Is dat zo? Ja, ja, in de verhalen die ik lees. Ik lees dus waarschijnlijk hele andere boeken als jij. Het lijkt me ook nog wel wat. Zelfmoord plegen. Heel andere mensen doen dat vaak. Maar ja, ja nee, nee, maar gewoon van voor jezelf. Om, gewoon datzelfde doen. Om moord plegen. Ga nou, maar even nog over dat lesgeven. Ja, kom maar ja, even, even terug. vasthouden, Kom ja, maar even, even terug op dat lesgeven. Oh, oh, oh, Wie zei wat? Dit is, is, is een zijtak. Ja, ja, Zelfmoord plegen. Ja, je ziet het altijd dat anderen doen. Ja, maar ik snap je wel hoor. <laughs> Maar lesgeven. Bewaar er nog helemaal bij. Een goede leerling is zijn eigen meester. Een goede leerling is zijn eigen meester. Maar dat is een beetje uitkijkgeblazen. Dat vind ik Wat dan je niet zo boeddhistisch. Ook. Want er zijn echt dingen... die kun je echt niet zelf bedenken. Maar als iemand anders het voor je bedenkt... dan kan jij wel bedenken het dat het bedacht, bedacht kan zijn. Dat is het al. Is door... Net zoals ik heb gisteren nacht, heb ik dus bedacht: een ding met vier wielen, een, een, een apparaat erin, zodat die vier wielen automatisch konden draaien. Een stuur erin, een stoelen erin, zodat je van plek A naar plek B kon komen. Kwam ik vanochtend op straat, zie ik dus een heleboel van die dingen staan. Zoiets bedoel je. Dat is dus al bedacht. Ja. ja. Dat is al, dat is een auto bedoel Denk je dat? Nee. Ja, ik had er nog geen naam bij bedacht. Auto. Auto. Even op zich, zie je? Dan was ik nog teleurgestelder geweest als ik die naam erbij bedacht had. En ik kwam dan zo mijn deur uit ochtends en ik zie al die auto's staan. Nee, maar dat bedoel ik niet. Oké. Okay. Maar, maar hoe kan nou iemand iets bedacht hebben uh, wat jij niet kan bedenken? Als jij weet dat het klopt wat die iemand bedacht heeft, of denkt te weten dat het klopt wat die meneer of mevrouw bedacht heeft, dan, dan is het toch ook jouw gedachte, dan, eh, kijk, gedachten, dat is in mijn hoofd dan, zijn het meestal woorden, gewoon maar woorden. Woorden? Woorden, ja. Ik heb, ik heb nooit een gedachte dat ik geen woorden, ik heb een heleboel gedachten in plaatjes, maar daar gaan we het nu niet over hebben, het is radio. Ja. Ja. Die plaatjes geven dan ook weer woorden aan, zeg maar. Nou, nee, die plaatjes die ik zie, dat is... Laten we dan ik even een... terugvoeren op. Uh, want jouw woorden zijn begonnen bij uh, niet jezelf. Toen jij je net geboren was, kun jij nog een keer op een Nee, al die mensen zijn mij na gaan doen, echt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, serieus. Wauw. Ja. Nou, want in het begin heb je helemaal geen woorden in je hoofd. Nou, in het begin was er juist het woord. Lees je geen boeken? Bijna, ja, soms. Nou, in het begin, in den beginnen, was er het woord. En, en, en vanaf dat moment houdt bij mij al dat hele boekje interesse in dat boek is gelijk al weg. Want als je zegt in, dan denk ik al van, wat zou dat nou kunnen zijn? Hé, hey, een woord. Ik denk, en dan den. Goh, gek denk ik, een boom. Nee. En dan woord. Kijk, zo'n boek moet beginnen met woord. Toch? Okay. ja nee helemaal nee, maar is zo... ja, ik lees niet zo vaak boeken. in hoeverre wordt jouw wezen gedomineerd door je denken Doors, dus door woorden die niet van jou zijn of zijn ze wel van jou oh ja, nee die woorden zijn eigenlijk ook niet van mij ik heb, ze, ik heb ze weer gepikt ik heb ook een woordenboek erbij gehaald om nog wat meer woorden en, woorden en encyclopedieën ja. en heb ik steeds meer woorden heb ik vergaard Nee. Ja. en uh, daarmee wordt de wereld eigenlijk helemaal niet simpeler kijk op het moment dat je gewoon al die woorden niet zou hebben je ziet het konijn, je pakt het konijn bij zijn oren je slaat het een paar keer tegen de grond je pelt hem uit en je eet hem gewoon op en je zegt mjom mjom mjom mjom hoef je geen woord voor te kennen en je snapt toch hoe het leven werkt. Als het konijn toevallig in je, in je vinger bijt. Ah! heb je toch een soort woord. Oké, okay, dit vind ik op zich, als mensen wat hebben of mankeren, roep voortaan, wat was het ook alweer? Ah! Kijk, dan krijgen we gewoon, zo ontwikkelen we dus gewoon een nieuwe taal met z'n allen. We, als er dus iets gebeurt en we vinden het niet leuk, roepen we, ah! Oké. Okay. Maar uh, want het is nog even teruggekomen over dat uh, lesgeven. Ja, kom even terug op het lesgeven. Tja, moet je erover zitten. Ja. Denk je dat het nodig is? Ja. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> en uh... <laughs> Ja, ik, ik ben zo benieuwd wat je... Wat het verstaakt dan... van wat je wil. Je kunt, als je gitaar wil leren spelen, dan kun je ook gitaar pakken en mooie geluiden ermee gaan maken. Wauw. kan. Dan hoef je niks van niemand niet te leren. Kan, op een gegeven moment kan je er heel mooie geluid uit krijgen. Oh, dan gebruik je zelf als, als een trommeltje ofzo. Zo, dat kan ook toch? Die klink, klinkt die mooi? Dat wel. Maar maakt zo'n sluitplek, zo sluitplek nou eigenlijk uit in het geluid? Dat is nou iets wat ik zou willen leren. Nee, weet ik niet zo. Nou. Wat zeiden ze erop, uh, op de cursus? Op de cursus zeiden ze dat de flamenco mensen het met tape Met tape? Mm -hmm. Gewoon gaf, weet je wel. Serieus? Ja. Dat heb ik hier ergens. Heb je gaf? Heb je echt gef? Ja. Kom op met die eh ik, ik, ik ga het even voor je zoeken. Ik heb volgens mij nog wel ergens een, een rolletje dinges, ja. Maar wel cash, hè? Ja, ja, de echte. Geen geintje. Niet van die nep uit de, de groothandel bij de gamma en mm. weet ik dat niet. Wat al nee, die ik, ik ken allemaal van die mensen die, die doen iets met muziek en geluid en snoeren en kabeltjes en dingetjes en andere dingetjes. Nou, ik geweldig beginnen. <totstuken> voor Steve James. Steve James. Alsjeblieft. Ik ga als de donder naar Skype toe. Steve James. Uh, uh, ik zal het even in zijn Steve James taal zeggen. Ik ben daar niet zo goed in. Maar Steve James. Get your ass on Skype. Please. Toch? Heb oh jee. Nou dan gaan we kijken hoe... Hoe? Ja, nou, het gaat gebeuren. Nou krijgen we dus een live radioverslag van een, een, een echte gypsy die En dat is uh, Geffa Let op. Ja, je hoorde het scheuren. Niet zo mooi zo. Hè? Nee, je, je moet het wel een beetje mooi doen. Mm. Het kan ook onder je snaren, trouwens. Ja, precies zo. Ja, ja, ja. ja. Ach, ja, nee, dat ziet niet goed hoor zo. Oh jee. <lacht> het is uh, bijna helemaal gegeven. Oh jee. Ongeveer even lang. Het is maar goed dat het geen tv is: uh, dit. Oh okay. jee, dat is bijna langer als, als wat we net hadden. We plakken het gewoon ergens aan Oké. Okay. en dan nog eentje, ja hoor. Kijk en hier, hier zie je echt de gypsy stijl echt helemaal tot zijn recht komen. Onwijs lelijk dit man. Ik weet nog even wat extra lelijkheid. <laughs> Ja, oké. Okay. Nou, Guus, als die eraf dondert dan kom ik wel weer even bij je langs, hoor. Oké, okay, dankjewel. Hé? <lacht> <lacht> het ziet er eigenlijk helemaal niet uit, volgens. Nee. Laat het dan ook zwart zijn, meis. Het is vandaag 6 september het het zwarte 2013. En op het moment dat, uh, dat we door de geffa-tape zijn, dan komen we terug. <lacht> oké. Okay. Jij ja, roept zo meteen weer de datum hè, dan een andere datum dat we gewoon ergens anders... Uh... Ja. Ik wil eigenlijk ook nog zo'n stukje nou. <laughs> zo val ik uit de tong zo. Dat kan toch niet? Ja, maar dit lijkt net of er iets speciaals onder zit. Ja. Oh, hij klinkt ook bij toen. Oh, my uh, ja. God, dat goed. <laughs> Geen plektrum, want dat zou je waarschuwen van tevoren. Uh, nou, Guus. Ik denk dat ik hem ga gebruiken. Ja? Maar ik weet het niet zeker hoor. Uh, ik heb hier uh. ook nog een plektrum, van wie is die? Dat is een volledig afgerachte. Nou. Uh. Niet van mij. Niet van jou, nou. Moet jij nog een afgerachte ja, plektrum? Dan ga ik het gewoon bespreken. Oké. Okay. Klinkt het tenminste. Klinkt het tenminste eens klinken. Wauw. Ja, hij doet het wel. Jij was eigenlijk de gitarist op die platen van Kins, hoor ik. aan ja, het einde vind ik steeds mooi Strek je handen recht voor je uit en hou ze open naar de hemel Visualiseer al je problemen, al je shit en al je rottigheid En projecteer het zodat het precies midden in je handen valt Vouw je handen samen en prop Al die rottigheid en al die narigheid fijn tussen je handen en daarna, als je er een redelijk stevig balletje van gedraaid hebt, gooi in het balletje de eerste de beste kant op, dat je maar kan. Wauw, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Helemaal geen therapie meer nodig. Weet je, ik vind kinderen eigenlijk gewoon net zo dom als alle andere huisdieren. Kinderen die spelen net zoals andere huisdieren met de stuiterballen. Ze rennen erachteraan, ze hopen hem te vangen. En ze zijn nog niet zo slim dat ze begrijpen dat die stuiterbal uiteindelijk gewoon uitstuitert en wegrolt. En dan hoef je er niet meer naar te zoeken, dan is die weg. Dan ben je blij en verlost van die vervelende stuiterbal die je net zelf gekneed hebt uit je eigen ellende en je eigen problemen. Tja, wordt eens volwassen, groei eens een beetje op, wees eens niet zoals alle andere huisdieren. Doe eens wat anders. Want anders hoeft het helemaal niet zo spannend te zijn. Het kan gewoon heel relaxed, gewoon een beetje voor je uitstaren. Helemaal niks mis mee. Ik ken mensen die denken dat dat een probleem is. Je, je, je hebt mensen die moeten de hele tijd rondrennen. Dan zeggen andere mensen weer dat dat een probleem is. Nou, die mensen zelf hebben er geen probleem mee. En zolang ze de post langsbrengen, heb ik er ook geen probleem mee. Maar als ze gewoon een beetje nutteloos zijn en weer rennen, dan lijken het wel kinderen net als al die andere huisdieren. Ja, we gaan even kijken op het briefje wat we nu gaan doen. Zie, het klinkt ook best wel leuk als een troltje. Dat blijft daar vastkleven. Een probleem. Dat is een probleem. Maar ik zat juist net te denken: om misschien, om, omdat je die vingers daar ook een beetje steady houdt, om daar misschien een randje te maken zodat je vingers daar precies in randje... Ja, dat randje. Erop. Ja, waarom op geen gitaar zit zo'n randje waar je je vingers zo even lekker tegen af kan zetten, zodat je lekker. Tring, tring, tring, tring. Zullen we een slight black blues gaan spelen. We gaan gitaren verkopen met al voorgesleten plekken. Ja. Nou, echt, ik zal je vertellen, er is een man geweest. Die had spijkerbroeken. En die, die waren al helemaal versleten en zo. Maar die kreeg een gouden idee. Die, kregen, die had echt zoveel van die broeken, weet je wel. Iedere week kocht hij wel een nieuwe. Want ze slijten heel snel in die tijd zeker. En die heeft ze allemaal verzameld. Die heeft ze van een nieuwe verpakking voorzien. En die is gewoon de winkels afgegaan van... Hey, Weet je wat, ik, iets lui, ik heb iets Zo helemaal eh, met, met stenen gewassen broeken. Gewoon, die zijn al voorgesleten. En, en later, er kwamen ook nog de punks en dan kon je zelfs op een gegeven moment zelfs voorgescheurde broeken kopen. En, en, en broeken met ritsen op plekken waar je ze helemaal niet nodig had, zou ik maar zeggen. Ken je dat nog? Heb, heb jij ooit een keer zo'n voorgescheurde broek gedragen? Nee hè? dus te low, hè? gewoon, jo, ja. gewoon. Want even dat nieuwe, daar moet je even doorheen. Ja, precies. Dan, is, dan zijn die scheuren ook lekkerder. Dat zijn de schuren, jouw die scheuren zijn scheuren. van jou, ja. ja. Nee, dat loopt lekkerder, echt. Ik, ik ben het helemaal met het is gewoon, Nee, het is echt zo. Jij bent iets jonger. Jij, jij hebt die tijd niet meegemaakt, niet zo bewust als wij. Maar... Eh, ik kan je één ding vertellen: je eigen scheur is de lekkerste scheur geworden. Gewoon echt leuk op je slijtplek, begint een beetje te vatten. Oké, okay. tegenwoordig nou, worden de slijtplekken teken. erop geverfd. Serieus? Ja. Gewoon geverfd, allemaal. Gewoon geverfd. Net zoiets als uh, wat ze nou uh, in november gaan erkennen als uh, volksvlijt en volkskunst: het uh, staphorst stippen. Staphorst stippen? Ja, dat hebben ze tegenwoordig ook op uh, fantastische lingerie. Uh, maar, maar vroeger zat het alleen maar op de staphorsterjurken en zo van de dames. Yeah. En uh, het is dan nieuw bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld ook staporster gestipte spijkerbroeken tegenwoordig. Okay. En dat is allemaal om het, de cultuur in stand te houden. Erotisch is niet het goede woord. De UNESCO is een geweldig instituut. Nee, gewoon echt staphorsten stippen, zoek het maar op. Ben je wel eens een staphorster gestipt? Nee, nee. Heb je iets met stip verder? Ja, ik ben volgens mij ook nog nooit geweest. Weet je wel eens geweest? Uh, ja, vast wel. Ja? Staphorst. Genoeg, uh, dat is... Uh... Ergens bij Nunspeet of zo. Ik Harderwijk. Toch? Of zit ik helemaal verkeerd? Ja, staphorst is volgens mij nog net in Utrecht. In de provincie Utrecht, dacht de ik. De Koten daar, Zoiets, ja. Ik heb wel uh, Horst Stappert. Nee? Ja, dat is hem ook. Dat is hem ook. Dat was een natie, weet je. Ja. Wat was niet. die nou? Nou, een natie. Uh, SS ofzo wat oké. Okay. Toen die dood was, werd dat bekend. Oké. Okay. Dus weet Derek, je dat vandaag trouwens, uh, of nee, dat was eigenlijk gisteren al, dat een, uh, de, de laatste lijfwacht, le nog levende ja, lijfwacht dood, van Adolf, he? is uh, helaas ook dood. heeft alles meegemaakt? Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft in ieder geval gezien dat, dat Adolf dood was ook. Oh ja. Na de oorlog heeft hij zes of zeven jaar in de Russische... Ja, misschien vanaf wel acht jaar. En toen mocht hij terug naar zijn vrouwtje. Dan heb je het al gehad, denk ik. Tjongejonge, <laughs> <was> hè? Heb <hazien> je de oentekarnie helemaal meegemaakt? Dat is toch wel heavy, toch? Bijzonder, zeg maar. Is dat je leven Nou ja, ja dat, dat je er gewoon bij geweest bent, okay. weet je wel. Ik... Uh... Kijk, als ik een filmmaker zou zijn, dan was ik al tienduizend keer bij die man langs geweest om... Hij weet het. Hè. Ja, maar hij wist het. Ja, hij wist het. Hè. Of hij komt nu in een, een, een betere wereld, dat kan ook hè. Alles kan. En dan ziet hij Adolf weer en dan zegt Adolf van... Hé, hey, ik heb een lijfwacht nodig, want ik heb het weer te bont gemaakt. Het is gewoon... Ja, ik, ik dacht nog van, nou, helemaal nieuw begin. Maar het is niet gelukt. En dus heeft hij waarschijnlijk toch weer een nieuwe lijfwacht nodig. Arme Adolf. Ja, ik denk dat. Uh, het is ook nooit goed, hè? Je noemt je kind toch niet Adolf. Waarom niet? Ja, ik denk zo raar. Adolf. <coughs> Ad. Dolf. Het zijn twee voorkomende namen en dat uh, zijn allemaal adolfjes. B-dolf, Zedolf. V-dolf. Vedolf. Kijk, dat vind ik nou op zich een spannende naam. Ik, ik word ook gelijk filmmaker. Ik heb het er net over gehad, maar ik, ik zie hem nu ook. Vedolf, die dan uh, gewoon uh, gigantische grote monsters gaat verslaan. Ergens in een volledig waanzinnige soort uh, berglandschap. Waar uh, vuurballen naar beneden rollen en uh, bomen staan die die vuurballen weer tegen kunnen houden en waar hele kleine monstertjes juist weer heel lief zijn zodat Veederhoff op een gegeven moment die kan op een gegeven moment kan die, die grote hele grote monsters verslaan doordat hij één boom gevraagd heeft om even een metertje opzij te gaan staan waardoor die grote gloeiende ballen op zo'n heel groot monster terechtkwamen en omdat die bal net niet helemaal goed ging waren er een paar hele kleine mini lieve monstertjes en die hebben zich opgeofferd om die bal nog net dat kleine beetje beweging te geven richting dat grote monster. Maar zonder Vedolf waren ze nooit zo ver gekomen. Nee, maar dat je dat weet. Is het Vav of Vedolf? Ken je dat niet? Ik heb nog nooit van Vedolf gehoord. Oké. Okay. Maar net, trouwens. Ik lief. Jumsbroetje van Adolf. Ja. Vedolf. Zendolf. <laughs> Hij heette eigenlijk Schikkelgruber. Hoe? Schikkelgruber. Doe dit nog eens? Schikkelgruber. Schikkelgruber? Zoiets, ja. Schikkelgruber. Ja, Schikkelgruber. Schikkel Hallo, Adolf, ah, schrikkelijk Maar dat was natuurlijk niet cool. Dus uh, dat was de, de, volgens mij de meisjesnaam van zijn moeder. Dat was, was sowieso een bastaard toch? Kind. Een bastaardkind. Iets. De gezondste kinderen zijn altijd bastaard. Ja. Ja, ja dat is echt zo. Dat is, dus, dus, genetica heeft daar wat mee te maken. Maar een, een bastaard is meestal het gezondste. Oh ja. Dat het niet raszuiver is. Dat, dat zijn de betere. Ja, eh. Ja, ja, ja. Nee, echt? Zij nee, echt. Nee. Zei Adolf dat niet in zijn tijd, of hebben we het nou over een andere? Nee, dat was niet uh, de gangbare opvatting. <laughs> Oké, okay, schiebelgrubber. schiebelgrubber. Schiebelgrubber. Schiebelgrubber. Adolf schiebelgrubber. Oké. Okay. Ja, dat is toch, dat wekt niet zo lekker. Nee. nee. Dat, klinkt zo. dat klinkt wel vet, toch? Schiebelgrubber, nee. dan denk je over van... Laat maar. Kom. Als je dan Hitler heet, krijgt er meer dan wat mensen achter je aan, toch? Dat werkt wel of hm. niet. Ja, dat kan ook zijn, ik, ik, ik heb dat nooit zo helemaal begrepen, hoe, ja. hoe dat werkte. In het begin, toen ik die eerste filmpjes zag, dacht ik dat Hitler dat dat een soort god was, want al die gasten die riepen: heil Hitler. Oh, ja, ja, ja. Maar. maar het, het was gewoon een mannetje met, met net zo'n snorretje als Charlie Chaplin. Ja. Vreemd trouwens dat niemand meer zo'n snorretje heeft, want Charlie Chaplin was best wel grappig. Ja, dat was gewoon de mode van de tijd. Maar lijkt het jou niks, zo'n snorretje? Zo'n snorretje? Ah, je, hebt, <laughs> je hebt van dat klittenband, zeggen. dat ik je precies zo Ik heb hier in. nog een stukje zwart gaffa tape, dat kun je misschien... Uh, nou, klittenband, dat heeft ook nog een beetje die haartjes. Oké, dan lijmen we klittenband. Ja, dat is En wat zie je als voordeel? Dat je gewoon ook je tas er aan kan ophangen zo. Ja, precies. Oké. Ik vind dat we nu vanaf nu of aan gewoon klittenband hitler snor moeten noemen. Toch? Daar is het van gemaakt, toch? Klittenband, wat dan Dus we noemen... Klittenband? Ja, Gewoon oh, snoer. Ken je nog een rietersnoor voor me? <laughs> ik dan weet weleens, niet, ik, ik, heb... Even kamertje <laughs> ik heb een hele andere klittenband dan jullie, denk ik. <laughs> ja. Ken je dan de Realians? De wie? De aliens, Ik ken dat? wel de Arcturians. Nee, de Relalians. De re re Relalians. Heb re rel rel je daar nooit van gehoord? Nee? Oh, dat, dat zijn religieuze aliens. Ja, het is, het is een, een UFO-religie. Ja. Die als, als teken de Joden de Ende en de Swastika. Ook nog. Nou. Ja, ja. Beide, dat is echt uh, zo'n serieuze gasten. Serieuze gasten, daar is uh, veel mee te bereiken. Ja, die, ze klitten samen en uh, ze, ze, ze hebben, uh, ik weet ik veel, ik ken het wel met het, hoe de religie gaat. Uh, nou, religie is wat anders dan een godsdienst in ieder geval. Ja, oké, okay, maar goed, het lijkt er wel een beetje op. Dat lijkt er wel op, ja. En dat, het is net zoiets als een cursus eigenlijk. Ja, ja het is eigenlijk een soort van cursus. Maar voor, voor een, een gewoon om, om lekker gewoon religieus voor jezelf bezig te zijn, hoor, heb je toch geen cursus nodig. Dus ook niet echt. Je hebt nog nooit gehoord van de relaliance. Nee, nee, nee. Ik, je, zoals je het uitspreekt ook niet. Oh. Maar ik, ik, ik, ik, ik ga het erop zoeken, ik, ik, ik ben heel benieuwd. Echt? Jij kent ze wel, nee. ook niet? Echt lijpig af. En die, die, die, die voorspellen de ondergang van de wereld? Ik heb me er niet echt heel erg diep in verdiept, maar ik vond het wel apart dat ze bedoel, een jodenster en een, een hakenkruis als uh, hun symbool hebben. Dat, uh, ik, ik vind de... dat je eigenlijk alle ja. symbolen gewoon op een hoop kan gooien. Ja. En, en dat dat dan je symbool is, weet je wel. Dit is een hoop van alles en nog wat. Ja, ja, ja. En dat is ons symbool. Wij staan eh, hierachter, hierbovenop en hiervoor. En alle kanten kan het op, zolang het maar op een hoop blijft. Ja. Zwaaide je er zoveel waar aan toe te dichten? Ja, nou ja, we hebben een keer ergens gezeten en dat was in een van de kunsttoestanden. En daar waren we uitgenodigd en dan gingen we een vlag ontwerpen. Daar hebben we ook ontzettende ruzie om gehad. Ken je dat nog herinneren? We hadden gewoon alles in de bolen op elkaar geplakt. Ja, net zoiets als die Relelians. Ja, zoiets. Ja. Relelians. Hoe spreek je dat in godsnaam uit, man? Zijn het niet van die gasten die in Canada zitten en in Frankrijk en zo? Zou best kunnen. Ja, nou ja, we houden hier. Reliance. Je hebt toch internet? Ik heb, ik heb Adolf uh, Hitler... Uh, uh. Nee, burger was jarig. Jeetje. Burger was jarig. En nu is hij nog niet jarig. Dat dus ga, gaat nog weer helemaal Ah, de Raëliens, kijk, zie je dat? Het zijn de Raëliens. Komt van Raël. Ja. Kijk. Kijk. Nou, euh, nog iets te zeggen tegen Raël? Nee, niet echt. Zoek het maar uit. Ja, ik, ik ben ja, in Frankrijk hebben ze een landingsplek. Ja, dat zei ik. Maar oh. in Houten hebben wij ook een eigen landingsplek. Ja? Ja, ben echt? je daar nooit geweest? Nee. Echt niet. Kunnen we zo heen fietsen. Het is vlakbij. Nou oh, leuk. Echt een landingsplaats voor UFO's. Met verlichting, alles erop en eraan. Serieus. <laughs> okay. Aanvliegroutes aangegeven. Ja, ja. Het is gewoon een rotonde. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Serieus. Maar het is speciaal een UFO landingsplaats. Het is gemaakt door een kunstenaar. Ja, ja. Ook eentje van... Uh, ik, ik dacht dat hij van de Pleiade kwam of zo. Oké. Okay. Dat is... Ook al, je kan het ook wel zien hier in Utrecht bij het hoofdkantoor van de ja, NS. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, daar is er eentje gestrand omdat hij net te laag vloog om te kunnen zien ja. hoe die moest aanvliegen daar bij houten. En die UFO die staat er nog steeds voor mensen die niet in UFO's geloven. Nou, nee. echt, uh, die bestaan. Ros of Ros niet? Dat was het toch? Uh, Dat was toch de vraag? In principe is het Ros wel tegenwoordig. Oké, okay. het is dus Ros wel. Ja. En uh, ze, ze deden er uh, geen enge dingen. Oh, kijk. Toch? Ja, sorry, onze expert die zit even een beetje te kijken. Zo van nou, uh, is ik begrijp er helemaal bezig. niks van. Je bent nou echt een slijtplek aan het creëren, <laughs> geloof ik. <hè? laughs> het is tijd voor de buil. <laughs> nee. Nou. 국민 Uh, uh, leuke organisatie hoor Die uh, ra aliens. Ja, we je er nu ook al bij? Ja, die hebben gewoon ook een heel leuk bedrijf Dat heet Clonate oh, gattig, gattig. Ja, dat is echt heel leuk joh. Die, die klonen mensen En die zeggen dat, uh, <lacht> gewoon dat Alle celebrities die ze al gekloond hebben Dat die allemaal een strikte geheimhoudingsplicht hebben Om maar niet te verraden <lacht> Dat ze gekloond zijn Dit is toch leuk? Dit is geinig. Dit zijn echt... Het wordt zelfs aangeprezen voor atheïsten. Moet je nagaan. Nou, dat is echt helemaal geweldig. En die mensen die geloven er ook in. Dat Michael Jackson een visionair was. Die gewoon eh, niet bevreesd was om nieuwe technologieën aan te gaan. Ja, ja, ja. Goed, hè? De Ra aliens Glonate. Ik, ik vind het een geweldig bedrijf. ja. Ik ga me ook laten klonen. sowieso cursussen geven. Het lijkt me dat vreselijk voor die ouders, zeg, van dat kind. Ik, ik, ik laat me maar niet klonen. Nee, nee, nee. Zou jij je laten klonen? Nou, hangt er vanaf welk gedeelte van mij. Je nee, kan, kan, kan toch onderdelen klonen? Deze mensen die kunnen zelfs na vier maanden uit een lijk nog levende cellen halen. Volgens mij uh, 250 jaar geloof ik. Nee, 100, 520 jaar of zo. 500. Ja, nee, maar ik vind het grappig dat ze dan beweren dat ze nog levende cellen kunnen halen. Oh, met een ja. lijk van vier maanden. Want inderdaad, daar kun je een ontzettende boel levende cellen vinden. Weliswaar niet van het lijk, maar ontzettend veel andere levende cellen. Echt geweldig. Ja, ja. Wij kunnen soms na zes maanden in een lijk nog wel uh, cellen vinden. Ja. En ik, ik heb gisteren Zembla gekeken. Het blijkt dat je nog wel veel langer misschien nog wel levende cellen kan vinden in... Uh, ja. In, in doodvlees? We ja, hebben ze al contact. Met wie hebben ze dan contact? Met, met uh, ja. Ze, ze hebben dus een heleboel celebrities gekloond. Oh ja. Dat is, dat is de deal, zullen we zeggen. Be bekende mensen. Ja, het is zes jaar geleden al, na de eerste gekloonde kind hoor. En hoeveel uh, mislukkingen hebben ze op Sterke water staan? Dat, die hebben ze allemaal... Allemaal <lacht> Michael Jackson's, die net niet... Die hebben ze allemaal omhoog gestuurd, denk ik. Even kijken hoor. Artists are welcome to our technology. Nou, dat kunnen jullie dus ook. Wil jij een klonen? Want ja, we hebben gewoon meer artiesten nodig. Dus. Zou je ook zo maar zeggen, een klon kunnen maken van een combinatie van mensen? Hij was maar een klon. Hij was wel een klon. Ja. In het wit. En in zo rood, hij was maar een kloon, en nu is hij dood, de herinnering blijft aan die kloon met zijn lach, hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Hey. Hallo. Okay. Ja, oké. Okay. Bedankt. Drie keer oké okay, zeggen, maar dat brengt geen muziek, is niet? Oké, okay. je wel. My Silent Love, ja, uh, yeah, daar beginnen we mee. dat nummer is bij The Great George Cheering. Dit is mooi weer hier. Wel voor de komende twee uur nog en dan zien we maar weer. Dit is Herman Bussen-Toyakis, swing -and ja, in twee, helemaal vanuit Nieuw-Zeeland.